De hovenier is er ook en staat druk te praten met een sergeant die een pint aanpakt. Het is heet. De post komt met een groot pak. Het is een piano. Goeie grutte roept de sergeant. Hoe komt dat in de postauto? Een poes steekt de straat over. Op de gok. ZDD 18 juni 2021.